in <this faz> Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal crisisopnamen van jongeren met problemen stijgt. Bij 9 van de 13 gesloten jeugdzorginstellingen... nam het aantal crisisopnamen afgelopen jaar toe. Dat zegt kinderombudsman Calverboer na eigen onderzoek. Het gaat om jongens, jongeren met ontwikkelings- en gedragsstoornissen, Bijvoorbeeld meisjes die in handen zijn gevallen van loverboys. Volgens Calverboer gaat het vaak mis... doordat er niet op tijd passende jeugdzorg wordt geboden. Gemeentelijke teams zien vaak niet hoe ernstig de situatie is... volgens Calverboer. De twee Nederlandse winkels van het Britse Marks en Spencer gaan dicht. Bij de winkels in Amsterdam en Den Haag werken 160 mensen. In totaal gaan ruim 50 winkels dicht. Behalve in Nederland ook in België en Frankrijk, in Oost-Europa en China. In Nederland ging Marks en Spencer al een keer eerder dicht in 2001. Drie jaar geleden gingen de winkels weer open. Het lichaam van oud-dictator Ferdinand Marcos van de Filipijnen... krijgt een plekje op de heldenbegraafplaats in Manila. Nu ligt hij nog in een mausoleum ergens in het noorden van het land. Marcos was twintig jaar aan de macht. Hij overleed in 1989. Onder zijn bewind kwamen duizenden mensen om het leven. Maanden is er tegen het eerherstel voor de oud-dictator gedemonstreerd. Het Hoge Rechtshof in Manila heeft nu bepaald... dat Marcos toch als held kan worden begraven. De Tweede Kamer vindt dat diabetespatiënten zelf moeten kunnen bepalen welke glucosemeter ze gebruiken. Nu proberen apothekers en verzekeraars geld te besparen door apparaten slim in te kopen. Maar daardoor krijgt niet iedereen de glucosemeter die het beste bij hem past, zegt PvdA-Kamerlid Bouwmeester. Zo hebben kinderen een andere meter nodig dan bijvoorbeeld kantoormedewerkers. De Tweede Kamer is het met bouwmeester eens dat het beter en uiteindelijk ook goedkoper is... als patiënten en artsen per geval bepalen welke glucosemeter het meest geschikt is. Het weer, de eerste uren kans op mist en gladheid, verder af en toe zon... langs de kustkans op het winterse bui en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het DFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staat 25 files, goed voor 95 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Kloppert Everingen 15 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt omdat op de A27 de spitsstrook dicht is. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetenwouderdorp 4 kilometer. Op de A7 richting Zaandam 6 kilometer tussen Purmerend en de Zaandijk. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Houtum. 9 kilometer file, omdat daar de spitsdruk dicht is vanwege de dichte mist. En op de N201 Uithoorn richting Hilversum. Dan staat er een ongeluk bij Vinkenveen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het is er dan. Blijft heerlijke muziek. Hè? Deze single van Chris Jones en Slave to the Rhythm. Het is even na vier uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zondag. U drie alweer met daarin de volgende onderwerpen. Nou, allereerst even uh, een tussenstand AZ Ajax. Uh, we, de laatste keer dat we bij u een tussenstand konden melden, was het 2 tegen 1 voor Ajax. AZ heeft in de 79e minuut gelijk uh, gemaakt. Wederom door Weghorst. Tussenstand 2 tegen 2. Goed, het derde uur. Zandag op zondag. Uur. Ja. We gaan uh, na de volgende twee platen. Gaan we u bijpraten uh, tijdens Pit Report. Uh, over de ontwikkelingen en de dingen die zoal gebeuren in de Pitstraat. Terwijl er niet gereest wordt dit weekend. Zijn er natuurlijk, is het natuurlijk wel nieuws uit de Pitstraat. Dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we Dier van de Week. En we hebben een nieuwe. En die luistert naar de naam Miep. Miep, Miep, Miep. Miep. Ja, ja, we hebben Miep. Dus om half vijf het dier van de week. En het gedicht van de dag, ja, we hebben, ik had je een drietal alternatieven toegespeeld. En jij hebt gekozen voor een overgevoelige Diep in mijn hart. Dus om kwart voor vijf het gedicht van de dag Diep in mijn hart. Verder natuurlijk straks nog de tussenstanden, eindstanden... en de, en de vooruitblik naar de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat beginnen. In, en dan hebben we het ook natuurlijk over de voetbal-eredivisie. Dus genoeg reden om ook het komende uur, het derde uur, te blijven luisteren... naar uw enige echte Zandvoortse radio uit Zandvoort. En wel, eh, uh, eh, uh, eh... Uh, ZFM? Uh, ZFM? Ja, heel zo heet ja, ja, het. Ja, dat is altijd ZFM of ZFM. Die ja, is... nee, ZFM. ZFM. Goed, ik zou zeggen, uh, blijf luisteren ook het komende uur live... vanaf de Tolweg 10a. En dat luisteren en ook meekijken in de studio... kan via www.zfm.zfm Zfm dus www.zetvm-live.nl www Hou je radio gezellig aan, want er komt heel veel goede muziek aan, waaronder deze van Zetterpunt. Uh, Jaren 80, een uh, groot hit voor Centervalt. Je Joh, de dictator. Juist ja, dadelijk het nieuws uit de pitstraat. Formule 1-nieuws. Maar eerst deze. Hey, CFM Zalvoort, kom hier nog een keertje langs. De zinger van uh, Echo Smit en Cool Kids. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken of er nog uh, nieuws te melden is over de Formule 1. En dan uh, ja, ook uh, nieuws over Max misschien, toch? Ja, zeker. Komtun? Maar die bewaakt bijna tot het laatste. Oké, okay, het lekkerste tot het laatst. Allereerst, het is onzeker of de grote prijs van Duitsland in de Formule 1 volgend jaar doorgaat. De race staat op de kalender gepland voor 30 juli op Hockenheim... maar de organisatie heeft de financiën nog niet, altijd niet rond. Het is inderdaad allerminst zeker. Het, blijkt, het lijkt erop dat de promotor de verplichte vergoeding... aan ons niet kan betalen, Al dus Formule 1 baas Bernie Ecclestone... terwijl er toch vier Duitse coureurs meerijden in de Formule 1. We hebben dit jaar onze vergoeding al verlaagd... maar het is niet de bedoeling dat we dit, dat volgend jaar weer doen. Het is niet eerlijk tegenover de andere races in Europa. Die proberen we allemaal hetzelfde bedrag te laten betalen... Al dus Bernie Ecclestone. En Maleisië overweegt ook om te stoppen met de Formule 1 Grand Prix. Wegens een aanhoudende daling in het bezoekers- en nationale kijkcijfers. Dat stelde de CEO van het Simpang International Circuit. Nou komt de naam nou Dak. Dat toek Ahmed Razian Ahmed Razali tegenover media in het Aziatisch land. Ja, dat verstond ik niet. Dat <laughs> kan je nog één keer zeggen. <laughs> zo <heet> het wel. <laughs> Hoewel het circuit een waterdichte overeenkomst heeft... met commercieel rechthouder van de Formule 1... om de Grand Prix tot 2018 te kunnen organiseren... overweegt de organisatie om zelf de stekker eruit te trekken. De belangstelling voor de wedstrijd daalt al sinds 2014. Dit jaar werd slechts 60 van de kaarten verkocht... terwijl de tv-uitzendingen volgens Razlan nog nooit zo slecht bekeken werden in eigen land wordt vervolgd. De Canadese tiener Lens Stroll maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De net 18 jaar geworden coureur, die dit seizoen de titel veroverde in de Formule 3, gaat voor Williams rijden in plaats van Felipe Massa. De Braziliaan had al eerder laten weten dat hij na het einde van dit seizoen stopt in de Formule 3. Dus van 3 naar 1. Nico Hulkenberg stapt per 2017 over naar het fabrieksteam van Renault, waarmee de Duitser hoopt vooraan mee te strijden. Dit is de juiste stap in mijn carrière en op dit punt al dus de Nederlands sprekende Duitser in Austin. Ik ben ver gekomen met Force India. Dit is mijn vijfde jaar en we hebben mooie successen behaald. Maar het is tijd voor een nieuwe uitdaging. En tot slot, ik hou wel van het circuit van in Brazilië. Kijk Max verstappen vooruit op de Braziliaanse Grand Prix van volgende week op het Autodromo Godé Carlos Pace. De baan heeft een speciale layout met best wat hoogteverschillen. We rijden tegen de klok in, wat altijd iets meer plezier toevoegt aan het rijden. En dan kijken we tot slot nog even naar de WK-stand. Nico Rosberg met 349 punten, gevolgd door Lewis Hamilton met 330. Max Verstappen vinden we terug op plaats 6 met 177 punten. Slechts één puntje achter zijn grote vriend, Kimmy Rijkonen. Zijn grote vriend, zeg je ook, hè? <laughs> ja. Ja. Heel goed. Nou ja, volgende week dan uh, weten we meer. Hè? Volgens mij uh, start de race zo rond 5 uur. Klopt dat? Klopt. Yes zeker, we gaan hem in de gaten houden. En onze eigen Max Verstappen natuurlijk, hoe hij het gaat doen. Hier is die association in Windy. ...op deze zondagmiddag bij CFM. Als eerst uit de jaren 60, die Association en Windy. Ja, yeah, Windy, dat is het zeker. En erachteraan deze van de Brian Adams en I'm gonna run to you. Jawel, nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn... ...in de Eredivisie, die zijn inmiddels ten einde. We gaan alle wedstrijden die vandaag gespeeld zijn... ...nog eventjes met je doornemen. Als eerst vanmiddag om half één... ...vond de wedstrijd FC Utrecht Excelsior plaats. Daar werd het 2 tegen 1. Dan AZ tegen Ajax. Ze zullen de punten moeten delen, de, elk één punt, want de eindstand is 2-2. Is het toch nog gelukt voor AZ om ja. op het laatste een doelpuntje te scoren? En dan uh, Vitesse tegen Heracles, Amelo, Daar een mooie winst voor uh, Heracles. Het werd 1 tegen 2. En om kwart voor 5 begint de mooie wedstrijd. Go ahead, Eagles, thuis tegen Feyenoord. Ja, je wilde bijna zeggen de klapper van de week. Ja, ja de nou, Ja, ja, ja dat klappers. Nou, klappers. Nou, klappers Nou, ja, dat is ook zo. AZ Ajax eigenlijk ook een klapper hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat was het weer wat betreft de eredivisie. We gaan op naar het Dier van de week. We hebben een nieuw, hè? Miepje? Miep? Miepje? Miepje. Miep, Miep, Miep, ik niet de dik, maar. Uh, dit is alles oké okay met uh, Miep. Daarover hoor je straks uh, veel meer bij CFM. Maar eerst is toch maar weer die single van Billy Joel en die Pianoman. It's 9 o'clock on a Saturday A regular crowd shuffles in There's an old man sitting next to me Making love to his tonic and gin.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 With David, who's still in the Navy, and probably will be for en de Pianoman krijgt natuurlijk in één keer weer een bekendheid door uh, de commercial van de NOS. Die mooie commercial. Inderdaad, de Pianoman. Ja, Albert-Jan, voordat je aan het Dier van de Week uh, gaat uh, beginnen. Je gaat niet uh, lopen miepen, hè? Nou, ik ga niet miepen hoor. Nee, oké, okay, dan is het goed. Goed, dat, uh... miep. die Miep is het Dier van de Week. Miep, een, iets, uh, een lieve, iets te dikke dame van 13 jaar. Miep is nu rustig aan het afvallen en het is belangrijk dat, bij, dat dit bij de nieuwe baas wordt doorgezet. Miep is iets wat aan de te dikke kant en dat eh, eh, ze inmiddels wat last heeft van haar gewrichten. En daardoor staat ze op medicatie. In het dierenthuis hopen ze dan ook dat als Miep weer wat, wat slanker postuur heeft, ze geen medicatie meer nodig heeft. Door voer aan te bieden in speelgoed... en brokjes voor haar te verstoppen op de afdeling... is deze dame al goed op weg. Miep houdt verder van uit zijn... en knuffelen, borstelen en muizen vangen... als die muizen tenminste niet te snel zijn. Ze is lief naar kinderen, maar vindt andere katten niet leuk. Wilt u kennis met haar komen maken met een gezellige thee-muts? Het zijn niet mijn woorden. Kom dan snel langs. En waar verblijft Miep? Miep verblijft in het Dierenthuiskermeland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. En het is geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en te bereiken via telefoonnummer 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Miep verdient een thuis. Ja, en toen we dat bericht vanmiddag plaatsten op de CFM-app en op uh, Facebook, kregen we meteen commentaar. Ja. Ja, je gaat toch niet zeggen van een dame dat ze te dik is? Nee, nee, nee. nee. Maar ja, als je de foto's ziet, en die kan je ook uh, zien op de CFM-app, dan zie je inderdaad dat het wel een klein beetje geld voor deze dame. Iets wat een uh, dikke kant is. Uh, miep. Maar wel een leuke, leuke kat, dus uh, ga voor Miep of de andere leuke dieren naar het Kennemer Dieren Thuis te vinden aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Salfords nieuw Noords. Jawel, in de kerst gaat eraan aankomen en dan krijg je al voor dit soort muziek op de radio. Best wel gezellig hoor, hè? Kaasje aan, lampjes aan. En geniet er van de mooie donkere dagen met Arthur Baker en Al Green. En The Message is Love. All around the world, that people crying, can't find something to believe. Put so much faith in people Is the message and the message is love. Ja, yeah, en nou even iets heel anders hier de Shannon en let the music play. Even gedraaid voor alle uh, disco-freaks die op dit moment aan het luisteren zijn naar uh, CFM Zandvoort. Shannon was dat, let the music play. Ja, in maart gaat hij weer aankomen, de circuitrun, maar uh, mensen kunnen zich nu al inschrijven. In het voorjaar van 2017, 17, en wel op zondag 26 maart, viert de Runners World Zandvoort queerun haar tiende verjaardag. In het kader van het jubileum voegt de organisator Le Champion... eenmalig een nieuwe afstand toe aan het programma... namelijk de 21,1 kilometer. Met andere woorden, een halve marathon. Het parcours van de succesvolle 12 kilometer... leent zich uitstekend voor een uitdagende halve marathon. De extra kilometers worden gemaakt over de boulevard... richting Bloemendaal aan zee... en via een aantrekkelijk traject terug over het strand. Op het circuit vindt eveneens de 5 kilometer plaats... de perfecte afstand voor beginnende hardlopers... en liefhebbers van de korte afstand. Ten slotte is de jeugd natuurlijk ook welkom om te komen racen op het circuit. En racen uiteraard tussen de Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er de kids circuitrun... 0,9 of 2,5 kilometer. Inschrijven voor de circuitrun in 2017 is nu al mogelijk... op www.zandvoortcircuitrun.nl www.zandvoortcircuitrun.nl Tijdens inschrijving kunnen alle deelnemers vrijwillig een donatie doen aan Stichting Duchenne Parent Project. Dit goede doel zet zich in om medicijnen te ontwikkelen om die Duchenne spierdystrofie kunnen behandelen of genezen. Fundraising voor het goede doel wordt in samenwerking met de Rotary Club Zandvoort georganiseerd. Dus nogmaals via www.zandvoortsequieren.nl kunt u zich er nu al inschrijven voor de sequieren op zondag 26 maart. Tot zover het nieuws over de sequieren. Ook na te lezen op de CFM app. Zodat ik het gedicht van de dag. I mind. Right. No over. We'll mm -hmm. Heel veel hits gescoord. En dit was een van haar eerste singeltjes. Je hoorde hem zojuist bij CFM. Dat was de Chasing Pavements. Jawel, en daarmee zijn we toegekomen aan het gedicht van de dag. Vandaag is het gedicht Diep in mijn hart. Weet je nog? Diep, heel diep in mijn hart kan ik niet boos zijn op jou... Ik blijf je toch altijd trouw. Dat mag je heus wel weten. Diep, diep in mijn hart is er maar één. En dat ben jij. Jij bent toch alles, alles voor mij? Zul je dat nooit vergeten? Want jij, jij bent heus niet slecht. Want ook een ander van je zegt. Lieveling, denk toch eens aan... Om samen door het leven te gaan. Ik, ik draag jouw liefde voortaan diep, heel diep in mijn hart. Diep, diep in mijn hart is er maar één. En dat ben jij. Jij, jij bent toch alles voor mij? Zul je dat nooit vergeten, want jij bent heus niet slecht. Wat een ander er ook van zegt. Lieveling. Denk toch eens aan om samen door het leven te gaan. Ik draag dan jouw liefde voortaan diep, heel diep in mijn hart. Want ik, ik draag jouw liefde voortaan heel, heel diep in mijn hart. Mooi gedicht op de zondagmiddag bij ZFM. Je hoorde diep, diep in mijn hart. Jawel, het gedicht van vandaag. Dat was weer mooi, Albert-Jan. Jawel, jawel. Binnenkort verschijnt je boek zeker. Hier is diep in mijn hart. Het is triest om hier te lopen in de regen. Hoe vaak liep ik met jou door deze straat.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 Je maakt vrienden die ik onbewust ...hebben ze helemaal niks met elkaar te maken... ...het gedicht van de dag in deze plaats. Ligt wel in elkaar spelen, Ja, hè? ja, precies, dat wil ik. Diep in mijn hart, joh, uh, andere hazes. Ja, ja, ja, ja, ja. Af en toe heb je van die zware momenten, hè? Gewoon uh, voor bepaalde personen. <lacht> nou, we gaan nog uh, twee platen draaien... ...tot aan het nieuws weer van uh, vijf uur. En dan zit het er alweer op in de pop. Ja, ja, de tijd gaat uh, snel voorbij. Deze zondagmiddag. Hier is Jackie Kram nog een keer. En set me free. Van bevrijding hè. Ja ja. Set me free hoor, de zilver de Jackie Graham uit uh, de jaren 80. Ja, als ik naar de klok kijk, 4 minuten voor 5 uur, dat betekent dat het erop zit, uh, op het jan. Ja, nog even tussenstand. Go ahead, Eagles. Fijn hoor. De wedstrijd die om kwart voor 5 is begonnen. Is nog steeds 0-0. Nul, 0-0. Nul, nul, nul. Okay. Uh, dan nog even, vergeet niet te stemmen op de FIP Vrijwilligersprijs 2016. KNRM of de Ruilwinkel van Sinkel. De toneelvereniging Wim Hildring, ook samen. En ondergetekende CFM. U kunt stemmen en uh, laat uw stem niet verloren gaan. Kan onder meer ook via de CFM-app. En vanavond tussen 7 en 9 is het weer tijd voor CFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. En uh, ik, had, ik sprak hem van de week en hij zei van nou. Uh, als mensen klassiek liefhebbers zijn en naar het programma luisteren... zet een reactie op zijn Facebook... want dan, heeft, dan kan Ruud bij de komende programma's daar eventueel rekening mee houden... met verzoekjes dan wel uh, andere suggesties. Dus klassiek liefhebbers, vanavond zit u weer goed. Tussen 7 en 9 bij CFM. En uh, laat een reactie uh, achter op zijn Facebook ZFM Klassiek. En uh, dan kan uh, eventueel suggesties, verzoekjes verwerkt worden in het prachtige pro programma. Voor de klassiek liefhebbers. Want ook klassiek liefhebbers zitten goed bij CFM. Dankjewel, Albert tot zover. Wij zijn er uh, volgende week weer. Op zaterdag en uh, zondag is uh, Andor de weer. Oké, okay. oké. Okay, tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Toch. Doei! in love They can really make you made Other things just make you swear and curse.